Hij wil een nieuwe identiteit voor hem en zijn zoon en schadevergoeding onder meer voor het zware gevangenisregime waarin hij vastzit en voor gederfde levensvreugde. Het OM zegt dat Laes voortdurend nieuwe eisen stelt. De advocaat van Peter Laes wil niet inhoudelijk reageren. De tijdwaarneming in de topsport is niet voor 100% betrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS Sport na tijdwaarneming bij het schaatsen, baanwielrennen, rodelen, zwemmen en atletiek.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 In de Eredivisie heeft koploper AZ punten laten liggen. In Alkmaar werd met 0-0 gelijk gespeeld tegen NAC... waardoor de voorsprong op nummer 2 Ajax is geslonken met tot 1 punt. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd tegen Ado Den Haag met 2-0. PSV staat na de 5-1 winst tegen Jereveen derde op 2 punten van AZ. Feyenoord versloeg in Enschede FC Twente met 2-0. FC Utrecht won thuis met 3-1 van Groningen.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We nemen u vanavond mee op een reis door de ruimte. We gaan op zoek naar buitenaards leven en we kijken hoe groot de kans is dat wij daarmee in contact kunnen komen. Het klinkt misschien allemaal een beetje als science fiction, maar wetenschappers houden er serieus rekening mee dat contact met ruimtewezens misschien ooit mogelijk zal zijn. En als dat zo is, kun je maar beter. Voorbereid zijn. Dacht een groep wetenschappers van de International Academy of Astronautics. En zij maken deze maand afspraken over wat wij aardbewoners moeten doen als IT-belt. Een heus ruimteprotocol. We bespreken het. Uh, hoe groot is de kans dat ze er zijn en dat ze ons weten te vinden? Of andersom. Onze gast van vanavond, die zich eraan uh, waagt, is Simon Portugies-Zwart. Hoogleraar computationele sterrenkunde van de Sterrenwacht in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Wat denkt u, is er buitenaards leven? Ja, het is als wetenschapper niet heel gebruikelijk om te denken zonder daar bewijzen voor te hebben. Maar het, uh, het lijkt mij sterk als het er niet is. Waarom? Nou, het hele al is heel groot. En uh, leven lijkt heel normaal. Uh, het is natuurlijk De ruimte zelf is uh, niet zo vriendelijk voor leven. Maar planeten zijn wel uh, heel vriendelijk en aangenaam om te wonen. Of sommige planeten in ieder geval. Dus ja, als er heel genoeg planeten zijn, dan zal er ook vast wel ergens eentje zijn waar ook leven ontstaan is. Het was ooit heel bont om onder wetenschappers om te zeggen, er is absoluut... Nergens anders in het hele nog, nog leven. wanneer is dat gaan veranderen? Ja, ik denk dat dat ik denk eigenlijk dat dat heel recent is. Misschien wel tien jaar geleden. Nog niet eens tien jaar geleden. Toen er was er nog geen. Een tijdje geleden was er nog een enkele planeet bekend, behalve dan natuurlijk de planeet in het zonnestelsel. Maar daarbuiten helemaal niks. En dan wordt het ook heel moeilijk je te realiseren dat het misschien heel normaal is dat er leven is. Want een planeet lijkt toch wel heel noodzakelijk ingrediënten zijn van leven. Ik bedoel leven ja, anders stap je lijkt. daar maar? Hm? Anders zweef je daar maar als, als leven. Ja, dan zweef je daar, maar dan moet je ook daar kunnen ontstaan... en prettig kunnen leven. En dat kunnen we ons niet zo goed voorstellen. En op een sterrenleven kunnen we ons ook niet zo goed voorstellen. Dus een planeet heb je toch wel nodig, denk ik. En toen die de eerste planeet ontdekt werden... ik denk dat, dat men toen zich langzaam is gaan realiseren... van misschien zijn die wel heel veel voorkomend... en veel normaler dan wij denken. De redenering is dus als volgt, er zijn miljarden sterren in het heelal... en die hebben allemaal planeten, dus het zou wel heel raar zijn... als dan net op dit ene kleine blauwe bolletje toevallig leven is ontstaan. Ja. ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. Hoeveel sterren zijn er eigenlijk in het heelal, is dat ooit geteld? Ja, je kan dat tellen, maar dat blijft natuurlijk een beetje... op een gegeven moment een soort extrapolatie. We kunnen in, de, in de Melkweg zelf kunnen we een beetje tellen... dat er ongeveer 100 miljard sterren zijn. En dan kan je er natuurlijk een paar miljard naast zitten... En als je gaat kijken van hoeveel sterrenstelsels zijn er dan... dat zijn er ook ongeveer 100 miljard. Een 100 miljard is ongeveer 10 tot de 11ste. Dus je hebt over 10 tot de 22ste sterren in het heelal. Heel, heel grofweg. Dat is heel veel nullen. Dat zijn, dat zijn 22 nullen. Dat is een, een met 22 nullen, ja. En die hebben elk planeten. Dus, dus de, de, was de Europese ruimtevaartorganisatie... die heeft in januari een persbericht naar buiten gebracht. Die zeiden alleen in ons melkwegstelsel... zijn al 6 miljard planeten mogelijk geschikt voor... Leven. Ja, dat is een interessante opmerking. Als je 100 miljard sterren hebt in de melkweg... en iedere ster heeft, nou ja, onze, onze ster, de zon, die heeft acht planeten. Als iedere ster acht planeten heeft... dan heb je dus acht keer zoveel planeten als sterren in de melkweg. Dus dan kom je op een nog veel hoger getal. Maar ja, dan moet ze ook nog geschikt zijn voor bewoning van, ja. van welke aard dan ook. Um, de vraag is natuurlijk, lijkt het enigszins op ons? Want, want ja, buitenaards leven... Is het aannemelijk dat het enigszins op ons lijkt? Dat het, dat het ja, net als het leven op aarde is? Of kan het ook zulke andere vormen hebben dat wij het niet eens als leven zouden herkennen? Ja, ik, ik, ik denk dat dat onze bevattings... of in ieder geval onze fantasie te boven gaat. Er zijn natuurlijk science fiction boeken genoeg geschreven over hoe leven op andere planeten volgens de auteurs zou zijn en, en de science fiction schrijvers. En ik. Ik zou niet weten waarom, uh, waarom die daar heel ver naast zouden kunnen zitten. Uh, ik denk dat we verrast zullen worden door het eerste buitenaardse leven wat we tegenkomen. Wat zou er dan gebeuren? Stel dat wij ooit buitenaardse leven al dan niet intelligent tegenkomen. Wat, wat zou dat betekenen? Maatschappelijk ja, dat is een eerste voor zou aardbewoners. Het, volgens mij is het een volstrekte aardschok als dat uh, academisch gezien als dat gebeurt. Want plotseling heb je dan het bewijs dat er buiten leven op de aarde ook daarbuiten ook nog leven is. Dus het zou fantastisch zijn natuurlijk om je te realiseren... dat je niet meer het enige leven in het heelal hebt op deze planeet... maar dat er ook buiten is. En ten tweede hangt het natuurlijk vanaf wat voor vorm dat leven heeft. Misschien is het wel bacteriën ofzo, of iets vergelijkbaars. Maar zelfs een bacterie, dat, dat zou onze hele realiteit... waarschijnlijk ondersteboven gooien. Al. Volstrekt, ja. Dan, dan zijn we niet meer de enige schepping voor zover je er al in gelooft. Dan, dan heeft er iemand... of er zijn meerdere scheppers of hij heeft meerdere dingen geschapen. Ja. Ja. Laten we luisteren naar wat uh, een, een zeer vooraanstaand geleerde Stephen Hawking erover heeft gezegd. So if aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus first landed in America. Which didn't turn out very well for the Native Americans. Let's just hope that if aliens do find us, they'll come in peace. Ja, dit gaat het dan echt over aliens. Heeft u enig verlangen naar aliens? Iets wat u van ze zou willen trouwens? Ja, er zijn een hoop dingen die ze misschien kunnen uitleggen aan me. Dat zou wel leuk zijn als het een, een, een alien, uh, species veel verder ontwikkeld is dan ons. Dan kunnen ze ons misschien vertellen waar donkere materie uit bestaat. Of uh, wat, er, uh, wat er in de binnenkant van, uh, van bepaalde sterren gebeurt. Of zo. Als ze ons bereiken zijn ze verder dan wij, want wij komen zover niet. Dat zit er dik in, ja. Dus dan kunnen ze ons een heleboel dingen uitleggen. Ik denk dat ze ons ook kunnen leren, ja. ja. Laten, we, laten we heel eenvoudig beginnen met de allerprimitiefste vormen van leven. Voor we meteen over beschaving en intelligent leven beginnen... dan is de eerste vraag, zijn wij zelf misschien aliens? Met andere woorden, is, is het leven op aarde wel hier op aarde ontstaan? Nou, dat is niet, dat is niet zeker. Uh, het zou best kunnen uh, dat het leven op aarde niet van de aarde afkomstig is. Het kan natuurlijk gewoon uit ruimte komen, meege Dragen door stenen die uit de ruimte komen. Als daar bacterieel of, of DNA-achtig materiaal op zit, dan uh, komt het op de aarde die denkt: Goh, is leuk hier, blijven en uh, we gaan hier ontwikkelen. Dan heb je het niet over levend materiaal, maar over levensvatbaar materiaal. Ja. Zeg maar bouwstenen van leven. Ja, want leven is, is heel moeilijk door de ruimte te transporteren in stenen. En als je een steen hebt of zo, dan, dan zou daarbinnen zou je inderdaad levensvatbaar materiaal kunnen hebben. En als dat een goede voedingsbodem vindt, dan, uh, dan kan dat verder ontwikkelen. Ik heb Inge Loes ten Katen aan de telefoon. Zij is astrobioloog. ze heeft eerder voor NASA gewerkt... en ze is nu verbonden aan de Universiteit van Oslo. Goedenavond. Ja, goedenavond. Astrobiologie, kan ik dat vertalen als het zoeken naar biologie... of met andere woorden leven in de ruimte? Uh, ja, dat is een goede vertaling, ja. Hoe doe je dat, zoeken naar leven in de ruimte? Hoe, hoe gaat een astrobioloog te werk? Nou, er zijn uh, verschillende manieren waarop je kunt uh, zoeken naar leven. Ik bedoel, de manier waarop ik het uh, bij NASA heb gedaan is door middel van uh, het sturen van lovers uh, naar Mars. En die hebben dan instrumenten waar uh, mensen naar leven zouden kunnen zoeken. En een andere manier is uh, met behulp van telescopen bijvoorbeeld kijken of je uh, bepaalde uh, ja, signaturen kunt, uh, kunt meten die, waarvan we op aarde weten dat die gerelateerd zijn aan leven. Dus je, je gaat uit van aardse omstandigheden die goed zijn voor leven. Water, comfortabele temperaturen, dat soort dingen. En dan ga je kijken waar in de ruimte dat nog meer zou kunnen voorkomen. Ja, ja we zoeken natuurlijk altijd eerst naar wat we kennen. Want er ja, zou natuurlijk best leven kunnen zijn zoals we dat, ja, wat niet lijkt op wat wij kennen. Alleen ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk niet waar je mee moet beginnen als je, daar, uh, als je daarna gaat zoeken. Dus ja, je zoekt eerst naar leven wat lijkt op uh, leven zoals wij het kennen. En dan heb je toch inderdaad ook dingen als water nodig en zo. Dus daar, uh, daar wordt altijd eerst naar gezocht, ja. Als we het hebben over Mars, dan zijn we redelijk dicht bij huis... Uh, in intergalactische termen. Ja. Is, daar ooit, uh, is het aannemelijk dat er ooit leven is geweest? Uh, ja, dat zou eventueel kunnen, ja. De, uh, zeker uh, in het, uh, de vroege geschiedenis van Mars was er uh, vloeibaar water aanwezig... net als uh, op de aarde. Het was er ook warmer en er was een, uh, een uh, wat dikkere atmosfeer. En uh, Mars had toen ook nog een magnetisch veld... dus uh, de erg schadelijke straling van de zon werd toen nog tegengehouden... Dus uh, je zou kunnen denken, dat was ongeveer rond dezelfde tijd dat er op aarde ook leven is ontstaan. Dus op die manier zou je kunnen denken dat er wel een tijd is geweest dat leven op Mars uh, ontstaan zou kunnen zijn. En ja, als je dan bekijkt hoe natuurlijk leven op aarde zich aan allerlei uh, condities heeft aangepast. Als het er toen was, zou je, je natuurlijk wel kunnen voorstellen dat het zich heeft aangepast aan de condities die er nu uh, op Mars heersen. Want het is natuurlijk niet van de een op de andere dag uh, uh, op Mars in één keer heel koud geworden... en heel erg uitgedroogd. Er zijn ook miljoenen jaren overheen gegaan. Nou was er een paar jaar geleden groot nieuws van NASA. Die hadden in een, uh, in een meertje... waar normaal gesproken niks zou kunnen overleven... Uh, toch nog iets wat op leven leek gevonden. Uh, een simpele bacteriën. Waarom zeggen dat soort dingen... zoveel over buitenaards leven? Nou, omdat natuurlijk... Uh, uh, je dat laat zien dat leven zich uh, kan aanpassen aan, aan hele andere omstandigheden dan, uh, dan die wij gewend zijn. nou En dit meer, uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk verschillende condities waar, waar, je al, waar al leven gevonden wordt. Dus uh, bijvoorbeeld heel koud of hele zure meren of... Uh, uh, wat ze bijvoorbeeld uh, uh, bij JPL hebben ze cleanrooms, waarin ze satellieten steriliseren en vervolgens testen onder uh, allerlei condities waarin die satellieten straks in de ruimte zullen bevinden. vinden. En daar hebben ze bijvoorbeeld ook al bacteriën ontdekt die daar in het begin natuurlijk niet aanwezig zijn. En dat zijn gewone bacteriën die uh, in het dagelijks leven voorkomen. Die hebben zich daar aangepast in de condities die in die cleanrooms heersen. Dus de, de veel uh, sterkere straling. En uh, grote temperatuurschommelingen en zo. Die hebben zich daarin, nou, wat is het, ongeveer de 40 jaar dat die clearroom bestaat. dus ze zijn zich daar al aan, aan aangepast. Dus het is uh, aannemelijk dat bacteriën in ieder geval op meer plekken in het heelal kunnen ontstaan. Dan heb je eigenlijk nog niet zo heel veel qua leven. Dan, dan zit je pas op het niveau van een bacterietje. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is natuurlijk wel leven. En voorlopig weten we alleen maar van leven op aarde. Dus zodra er een bacterie in de ruimte ontdekt wordt, ja, dat is natuurlijk toch wel groot nieuws. Want het blijkt dus dat het bedoel, als dat kan, dan moeten de condities wel goed zijn. Maar ja, dan kun je vanaf daar natuurlijk wel door evolueren naar iets zo, nou, iets groter zoals planten of dieren of mensen. Dat is, uh, dat is natuurlijk maar de vraag of dat dan ook echt gebeurt. Want we weten eigenlijk ook maar heel weinig over hoe het hier op aarde ooit zo ver is gekomen. Ja, dat klopt. En dat is ook wel grappig met die opmerking die je net maakte. Van, ja, zou, leven, zou leven op aarde inderdaad op aarde ontstaan zijn of ergens anders? En uh, ja, dat kan natuurlijk best wel het ergens anders ontstaan is. Dus je verplaatst daar natuurlijk wel een probleem een beetje mee. Want ja, je wil natuurlijk nog steeds weten hoe leven uiteindelijk ontstaan is. En als het ontstaan is bij een andere ster, dan, dan is dat makkelijker om dan uit te leggen hoe wij leven op aarde hebben gekregen. Maar dat weet natuurlijk nog steeds niet hoe leven, op, uh, leven is ontstaan. Of zeg maar, het kan natuurlijk zijn dat het inderdaad, eh, alhoewel ik, net als uh, de andere gasten wel denk dat het uh, een grotere kans is dat je, je uh, bouwstenen van leven vervoert dan, dan daadwerkelijke bacteriën. Alhoewel bacteriën zich ook alweer kunnen aanpassen en bijvoorbeeld sporen kunnen vormen. Maar dat is wel een uh, niet aangekomen. Weten we eigenlijk wel wat leven precies is? Dat is ook nog zo'n vraag. Wanneer noem je iets leven? Ja, dat is ook. Er zijn wel wat basisdefinities. en uh, een van de, Er zijn een aantal voorwaarden waarin iets moet, doen, het moet, uh, moet voldoen. Het moet zich kunnen, uh, kunnen voeden. Dus het, ja, het moet kunnen eten en groeien. Uh, het moet zich kunnen aanpassen aan omstandigheden. Het moet zich kunnen delen. Want ja, als iets leeft en volgens dood gaat, dan blijft niks van over. Dat schiet ook niet. Op. Dus het moet zich ook uh, kunnen voortplanten. Uh, en dat zijn een aantal basisvoorwaarden. Uh, basis, uh, uh, aan iets wat leven is uh, moet voldoen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hele, hele brede definitie. Ja, want uiteindelijk is er ooit een, een levensvonk. Er is ooit iets magisch waardoor, waardoor het ineens gebeurt... en waarop, waardoor die hele keten zich in gang ja. zet. Ja, want ik bedoel, dus al, ik bedoel als je kijkt naar, kijk naar, naar cellen of bacteriën... en virussen, virussen zijn in principe geen leven. Maar goed, ze komen er wel heel dichtbij in de buurt. Dus dat, dus het, dat, dan kom je al dat, aardig in de buurt. Al... Dat is al een beetje op het randje. Ja. Wat, wat zoeken we uiteindelijk? Waarom willen we zo graag buitenaards leven kennen? Zijn we op zoek naar onszelf? Ja, ik denk, ik denk het een beetje. Ik denk toch wel dat het gewoon nieuwsgierigheid is, uiteindelijk naar hoe zijn wij ontstaan. En, uh, en is er meer wat op ons lijkt of niet? En, uh, en ja, natuurlijk ook gewoon nieuwsgierigheid. Als er iets anders is, hoe zou het er dan uitzien? Loes en Katen, hartelijk dank. Wat is nu de volgende stap in je onderzoek? Uh, nou, eigenlijk verhuis ik per 1 april naar de Universiteit Utrecht. En daar ga ik me uh, wel weer bezighouden met. Uh, uh, voornamelijk organisch materiaal. Uh, op Mars. en hoe dat uh, verder uh, door evolueert. En. Uh, uh, ik kijk nu nog mm, voornamelijk naar de interactie van. Uh, van organisch materiaal met mineralen. En, uh, en. verschillende. stralingen en zo. En uiteindelijk wil ik ook weer een beetje meer in de richting van. ook van het ontstaan van leven. Inge Loers-Tenkaten, hartelijk dank. Simon Portugies zwart zit hier nog in de studio. Stel dat het zo is dat, dat bouwstenen van leven kunnen reizen door de ruimte... En, en ons kunnen bereiken. Dan zou het dus ook zo kunnen zijn dat ons leven per ongeluk... al dan niet via een brokstuk of een meteoriet... ooit weer andere planeten kan bereiken. Dus dat, dat als het ware planeten elkaar besmetten. Ja, dat kan heel goed. En het, uh, het, het kost weliswaar heel veel tijd om van één ster of planeet... met een, in een brokje steen naar een andere ster of planeet te reizen. En dat kan misschien wel honderd miljoen jaar duren. Maar het heelal is oud en uh, we hebben tijd genoeg. En het kan rustig wachten om uh, een andere ster te bereiken. En dat weer te bevolken. En er komt bij dat als dit gebeurt... dat het waarschijnlijk een exponentiële groei is. Dus als een blok steen op de aarde neerkomt... en er vliegt materiaal van de aarde af... dan, dan schiet dat alle kanten op, dat leven. En dat komt dan misschien wel op vijf of zes planeten terecht. En die uh, bij andere sterren. Waar ook allemaal weer materiaal uh, vanaf kan... Vallen op het moment dat er een, een steen op komt. En dan kan dat zich weer uh, vijf of zes keer gaan vermenigvuldigen. Want de aarde is uiteindelijk ook maar een, een stuk puin van, van andere hemellichamen. dat toevallig ooit hier is komen te hangen. Ja, ja. En die andere hemellichamen die zijn ook weer ergens van afgeknald. Dus, dus als iets hier is, dan komt het ook ergens anders vandaan, vice versa. Nou ja, het is duidelijk dat het zonnestelsel materiaal de ruimte instuurt. op weg naar andere sterren. En niet alleen menselijke satellieten, maar ook. Uh, maar, maar ook gewoon brokstukken. Ja. Ja, en daar zitten ook wel stukjes van de aarde bij. Nu was er die uh, conferentie, die noemde ik aan het, uh, aan het begin... de International Academy of Astronautics. Die zeggen, we moeten voorbereid zijn. De kans dat ze komen, aliens, die is niet zo groot. Maar als ze komen, dan, dan moeten we toch wel erop voorbereid zijn. En die hebben een protocol opgesteld. Wat staat er in dat protocol? Dat gaan ze deze maand gaan ze erover stemmen en er moet iets komen. Wat, wat is dat voor protocol? Ja, ik weet niet de inhoud van, van hun protocol. Maar ze hebben uh, denk ik plannen gemaakt in wat er zoal uh, afgesproken moet worden over een bericht. Hè, de lengte van het bericht, wat voor een uh, golflengte je dat in uitzendt. Uh, wat er dan precies in moet komen te staan. Dat het begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Hè, dat het niet cultuurgebonden moet zijn. Want het is natuurlijk als wij het sturen, dan is het al vrij sterk dat er iets met. Uh, nou ja, iets, iets Nederlands in zit, zeg maar. maar er, zijn, er zijn twee aspecten. Het ene aspect is dat wij uh, bedoeld of niet bedoeld uh, boodschappen uitzenden... die in het heelal terechtkomen, die ze misschien ooit kunnen ontvangen. Ja. En aan de andere kant uh, kunnen ze misschien iets naar ons uitzenden... en dan moet er wel iemand zijn die luistert als IT belt. Ja. ja. En dat is dan het doel van het protocol? Nou ja, ik denk dat het doel van het protocol is om daar uh, wat, wat orde in de, in de chaos te scheppen. Op momenten inderdaad de, de, wat we uitzenden aan... Berichten. Dit radioprogramma wordt ook de ruimte ingestuurd. En wie weet wie dat op een gegeven moment te horen krijgt op een verre planeet. Want is dat zo'n chaos? Wat voor signalen van planeet aarde komen er allemaal in de ruimte terecht? Nou, feitelijk alle radiosignalen die wij uitzenden, die komen de ruimte in. En die zullen gewoon doorgaan totdat ze ergens opgevangen worden. Of totdat ze zo zwak worden dat niemand ze meer kan, kan beluisteren. Ik las ergens dat uh, ja, de eerste uh, radioprogramma's die dan daadwerkelijk de ruimte zouden hebben bereikt... dat was dan meteen de klank van de Führer. Dus ervan uitgaan dat het eerst uitgezonden materiaal ook als eerste aankomt... dan is de eerste kennismaking nou, misschien ook wel heel interessant. Maar misschien wel heel vertrouwd voor die uh, buitenaardse uh, voor die aliens. Zo'n Führer die daar staat uh, te oreren. Oh, want misschien hebben ze daar... Zie het is zo makkelijk om op te stijgen met dit soort uh, ja, het is heel makkelijk, materie. Ja. Dat protocol, is dat onzin? Nou, ik denk niet dat het onzin is om uh, na te denken over vormen van hele eenvoudige communicatie die onafhankelijk zijn van culturele achtergronden, bijvoorbeeld. Hè, die misschien wiskundig op een bepaalde manier interessant in elkaar zitten. Dat is wetenschap. En dat uh, het is heel nuttig om daar onderzoek naar te doen, denk ik. Om nou heel specifiek voorbereid te zijn op bezoekers van de ruimte. Dat lijkt mij niet heel erg noodzakelijk. Want als, als wij bezocht zouden worden door. Uh, Wezens van buiten de aarde zijn die mogelijk verder technologisch dan wij. En dan, zijn, dan hebben zij vast al een of andere encyclopedia galactica klaar liggen... Met, waar wij al een kleine zin in hebben die ze even willen aanvullen. Het, het, het lijkt al snel een beetje lachig, maar de Verenigde Naties... die, die hebben een, een ruimteafdeling. Die houden zich normaal bezig met hele nette onderwerpen als ruimtepuin... en, en wie is er de baas in de ruimte en, en dat soort dingen. Maar die hebben ook een, een contactpersoon aangesteld, Matslan Oltman een Maleisische vrouw. Ze ontkent zelf overigens dat zij uh, de woordvoerder van aarde is... in geval van uh, alien bezoeken. Maar is, is, is het, draaft het niet door om daar vast over na te denken? Ja, een beetje wel, denk ik. Uh, het is natuurlijk best leuk om iemand die titel te geven... maar als die het zelf al niet uh, helemaal bevestigt... dan kan je ook afvragen wat de waarde daarvan is. Het lijkt mij wat, wat overgeschoten om, uh, om een, een aardse zegsman of zegsvrouw te hebben... Uh, die de mensheid zou vertegenwoordigen. Misschien moeten we eerst eens in het reinen komen met de mensheid. CETI, uh, Ceti is opgericht door uh, Frank Drake in, in de jaren 50. Wat is dat voor instituut? Ja, Dat is een instituut wat zich bezighoudt met uh, het uh, nadenken hierover... en het sturen van berichten, het uh, proberen te bedenken... wat voor berichten er zouden kunnen komen, hoe je zoiets ontwerpt. Uh, heel zinnig, denk ik, om te doen. Die, die zenden boodschappen uit voor aliens eventueel ergens... Ja, dat is een van de dingen die ze doen. Maar ze luisteren ook naar de ruimte. Om, eh, dan, dat doen ze met bestaande telescopen. Die doen gewoon wetenschappelijke waarnemingen. En dan nemen zij ook die data. En dan gaan ze daar naar kijken om te zien of daar levensvatbare signalen in zitten. Of signalen van leven. We hebben het geluid van een pulsar. En dat is uh, historisch uh, belangrijk om heel veel redenen. Maar ook vanwege de vorming van dat CETI. Wat, wat is dit voor geluid? Wat zegt ons dit? Wat, wat, wat horen we hier? Nou, toen het voor het eerst, uh, Jos Bell, uh, het geluid hoorde... Uh, toen dachten ze, dit moet een, uh, een bericht zijn van buiten de aarde. Het is zo regelmatig, dat kan bijna niet anders dan... Uh, dat kan niet natuurlijk zijn. Maar uh, later hebben ze, uh, de sterrenkundigen... ons gerealiseerd dat wat hier aan de hand is... is het een, een compacte ster, een neutronenster... met een hete plek erop en die... De neutronenster die draait rond. En af en toe zie je die hete plek langskomen als een soort vuurtoren. En dat geeft dan dit signaal. Het is een radio hete plek, hè, die is zo heet dat die radiostraling straling uitzendt. En in je radiotelescoop krijg je dan dus zo'n soort signaal. Want, want wij luisteren constant, niet alleen vanwege aliens, maar vooral ook vanwege uh, planeten en, en, en sterren. Vooral sterren, denk ik. Luisteren wij naar het heelal. Wat, wat, hoe doe je dat? Nou, dat doe je bijvoorbeeld. Je zegt heel specifiek luisteren. En daarmee bedoel je misschien dit geluidsfragment. Maar het, eh, eigenlijk wat je doet, is je bestudeert het met in, in elektromagnetische straling. En dat is licht, eh, radio, maar ook röntgen, eh, eh, gammastraling. Eh, en eh, dat, dat zou je luisteren kunnen noemen. Maar daarmee bestudeer je feitelijk wat er lokaal gebeurt. Het is niet echt luisteren, je vangt gewoon straling op. Je vangt gewoon straling op, Ja. En nu, nu wordt het dan omgezet uh, in geluid. Ja. ja. Om het, wat zegt ons dat dan? Want in dit geval zegt het dat er een ster uh, ronddraait. Hoe gedetailleerd kan die informatie worden? Nou, enorm. Want het, je kan daardoor uh, uit dit signaal... En, en van andere pulsars... kan je afleiden dat het balletje dat ronddraait... dat moet dus ongeveer een keer per seconde ronddraaien. Ja, om maar een voorbeeld te geven aan deze pulsar. Dat was een soort één, één tik per seconde die je hoorde. Dus het moet een heel klein object zijn wat uh, uh, zo groot is als ongeveer een lichtseconde. Uh, Want anders dan zou het signaal veel meer uitgesmeerd zijn, bijvoorbeeld. En daarmee kan je dus iets zeggen over de afmeting van het object... wat het uitgezonden heeft. Maar dat is dan nog een ster? Dat is, dat is heel veel groter dan een, een planeet? Nee, dat is niet heel veel groter dan een planeet. Als het uh, een afmeting heeft van... Uh, uh, het, het, het, het, het signaal wat je hoorde is dus, is dus ongeveer één lichtseconde. Maar... Uh, het object zelf is veel kleiner dan een ster. Het is ongeveer een, een neutronenster is ongeveer 10 kilometer in diameter. Dat is zo groot als een stad, ongeveer. En dat kan je allemaal afleiden uit het signaal wat je krijgt. Dus zo gedetailleerd kunnen wij uh, dingen ontvangen uit het heelal? Nou, het is niet alleen maar zo gedetailleerd kunnen we dingen ontvangen uit het heelal. Maar het is ook, we kunnen erover nadenken. We hebben de natuurwetten waar we ons aan te houden hebben. Waar de natuur zich volgens ons aan moet houden. En... Uh, die natuurwetten kan je in het rijnen brengen met de signalen die je krijgt. En daaruit kan je afleiden wat voor soort object dat signaal gaat produceren. Maar dan luistert het SETI uh, uh, vervolgens naar berichten... moedwillig uitgezonden berichten van intelligent buitenaards leven. D dat hebben ze heel lang gedaan. Vorig jaar leek het even dat ze zouden worden wegbezuinigd... maar ze maken nu toch een doorstart. Hebben ze ooit iets gevonden? Nee, ze hebben nooit iets gevonden. Helemaal Hele niks. Maar de kans is ook niet zo groot dat je het vindt. En hoe zou je het herkennen als je het vond? Ja, nou ja, als een vurer uh, een die uh, aan het oreren is misschien. Uh, ik, ik zou niet weten hoe je het herkent. Uh, de ideeën zijn natuurlijk... op het moment dat je het niet meer natuurkundig kan verklaren... en dat het een bepaalde regelmaat heeft... Uh, dan is het al, zou je kunnen zeggen... dan heeft het misschien iets met uh, moedwilligheid te maken. Uh, van van niet-natuurlijke omstandigheden. Maar... Uh, ja, of het bedoeld is voor ons, of dat het gewoon bedoeld is... zoals onze radioberichten die gewoon de ruimte ingaan... en door iemand anders opgenomen kunnen worden. Dat weten we natuurlijk ook niet. Frank Drake die had uh, de uitspraak, dat vond ik, vond ik wel een, een slimme uitspraak. Die zei, uh, onevenredig grote claims verdienen ook onevenredig grote bewijzen. Dus hij zei, als die het ooit gevonden zou hebben... dan zou hij lekker lang wachten met het naar buiten brengen... omdat iedereen toch over hem heen zou vallen. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Misschien wel. Neem bijvoorbeeld de situatie van het neutrino wat sneller zou bewegen dan het licht van een paar maanden geleden. Wat natuurlijk een ontzettende hoeveelheid stof heeft toen opwaaien en allemaal nagemeten is door een hele hoop mensen. Die mensen hebben dat uitgebracht, misschien te vroeg, want het was natuurlijk een enorme aardschok als dat waar zou zijn geweest. Dat de lichtsnelheid niet gelimiteerd zou zijn, zoals we denken. Maar uiteindelijk heeft dat ook geholpen door het oplossen tot het probleem. Dus het heel vroeg uitbrengen van een onzeker resultaat... heeft ook zijn voordelen. Behalve dat het je reputatie kan schaden... als, als mensen je toch al een, een, een beetje een rare klier Nou, Ik denk niet dat je als wetenschapper bang moet zijn... om een resultaat niet altijd te begrijpen. Soms moet je gewoon toegeven van... Hey, we hebben dit uh, gevonden, we weten niet precies wat het betekent. We publiceren het toch, maar uh, laten de gemeenschap er maar even over verder denken. Dan had je ook nog uh, de Voyager met de Golden Record... en later de, de Platina Plaat met allemaal berichten uh, van de aarde. Die, die hebben ze eraan verbonden of in het ding gezet... voor het geval die ooit wordt onderschept door uh, buitenaards leven ergens. Dan hebben die vast een beeld van de aarde. We hebben een compilatie gemaakt van wat erop staat. Gruzen aan alle hartelijke groeten aan iedereen. Ja, twee stukken van Beethoven, een aria van Mozart, een stuk van Bach stond erop, uh, fragmenten uit alle talen van de wereld, zo'n beetje in het Nederlands. Hartelijke groeten aan iedereen. Een boodschap van president Carter die wij op aarde ook alweer vergeten zijn... maar misschien dat ze daar dan denken dat dat de baas van planeet aarde is... waarin die zegt dat zij hopen dat, dat, dat de aarde, als wij dan nog bestaan of niet... dat wij zullen voortleven in hun gedachten en dat we komen in, in vrede. Een, een foto of een, of een tekening van een mannetje en een vrouwtje... was nog discussie of die naakt mochten zijn of niet... omdat eventueel die aliens daar dan aanstoot aan zouden nemen... Vond ik, vond ik ook zo, zo heerlijk. Fantastisch. Ja. En dat ding is gelanceerd in de jaren zeventig. Uh, nog steeds ons uh, zonnestelsel niet verlaten. Maar wie weet wat hij ooit tegenkomt, toch? Ja. Ja. En wat ook aan boord was, was uh, Chuck Berry. Het, het liedje Johnny Be Good. En uh, er is alvast een grap gemaakt dat de aliens hadden gereageerd met uh, het verzoek. Meer Chuck Berry. Chuck Berry, Johnny B. good in 1977 door de NASA. De ruimte ingeschoten als onderdeel van een platinaplaat... met een kleine impressie voor het leven van het leven hier op aarde. Simon Portugies-Zwart zit hier in de studio. U luistert naar het labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Stel dat hij ooit gevonden wordt... over hoeveel duizend jaar komt dan Chuck Berry daar uh, bij die aliens terecht? Vele, vele duizenden jaren. Misschien wel 100 miljoen jaar. Uh, op een gegeven moment zal die satelliet misschien wel... Een, stelste, een zonnestelsel bereiken, ingevangen worden gravitationeel door de ster... daar uh, nog eens een 100 miljoen jaar of een 50 miljoen jaar rondbanjeren voordat hij dan op een planeet terechtkomt. Als hij niet verbrandt in de atmosfeer van de planeet... als hij neerkomt uh, of helemaal stuk gaat... Uh, dan nog moet je hopen dat er uh, op die planeet iemand rondloopt... die denkt van, goh, wat is dat voor een leuk cadeautje. Hé, hey, het is een langspeelplaat, dat soort ding heb ik alles eerder gezien. Legt het op een pick-up en luistert ernaar en denkt van... Hmm, dit is zoals ze daar zijn nu uh, aan toe. En dan hoort die Carter en, uh, en Beethoven. Dat is natuurlijk, met, met al die dingen... zelfs als je luistert naar uitgezonde boodschappen uh, uh, van, van aliens... dan ben je niet op zoek alleen naar intelligent buitenaards leven. Je bent ook op zoek naar intelligent buitenaards leven... met een technische opleiding. Ja. Die ja. wij herkennen. Ja. Dus, dus dat maakt de kans natuurlijk nog, nog vele malen kleiner. Nou ja, dat op zich weten we natuurlijk niet. Misschien dat de manier waarop wij techniek bedrijven lijkt heel natuurlijk. Hè? De, de, de, een plaat is eigenlijk een heel eenvoudig apparaat waar we nu een beetje om lachen. Hè? Als het een cd was geweest hadden we het al wel ingewikkelder gevonden. Het hangt er maar vanuit, vanaf hoe technologisch ontwikkeld ze zijn. Ik denk wel dat Chuck Berry universeel is. We vroegen aan de luisteraars eerder deze week uh, wat zij zouden vragen of welke boodschap zij naar aliens zouden sturen. Nou, heel veel vragen. Mensen willen vooral kennis hebben van, van aliens. Hoe kunnen wij in vrede samenleven, wil Sander van Kasteren bijvoorbeeld weten. Of komen wij allemaal werkelijk uit een gezamenlijke voorouder... en misschien wel één gezamenlijke voorouder samen met die aliens. Dat er een soort universele Adem en Eva zijn... die dan voor de hele kosmos maar meteen uh, hebben voortgeplant. Die kwam van Jelle Heideman. Een, een oplossing voor onze ecologische problemen. Die, die, uh, die kwam ook nog hier binnen. En er was ook nog een, een andere vraag. Maar er was een vraag aan u van Geert-Jan van Leeuwen. Van, ja, we hebben het over buitenaards leven... maar je moet het ook heel erg hebben over grondstoffen. Want om zich te verplaatsen, om een beschaving te stichten... moet je grondstoffen hebben. Zijn de grondstoffen overal in de ruimte dan wel voorradig? Nou ja... Ik denk het wel. Uh, op planeten heb je over het algemeen veel grondstoffen. Want dat, daar, daar maak je planeten uit, uit de overblijfselen van, uh, van sterren, zeg maar. Als het geen ster wordt, dan uh, worden het wel een paar planeten. Uh, ik, dus ik denk niet dat het grondstoffen een probleem is op zich. Je zou natuurlijk om een planeet kunnen landen waar uh, geen goud is of zo, bijvoorbeeld, maar ja. Je heb ik niet nodig. Ja, welke boodschap moet je sturen? Wat nu als we ooit contact kunnen leggen met buitenaardse samenlevingen... of als de aliens ons benaderen? Hoe communiceer je dan uiteindelijk met aliens? Alexander Olongren, Semiritus hoogleraar informatie aan de Universiteit van Leiden... en hij denkt de oplossing te hebben. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, wat zou u sturen aan de aliens? Ook, ook Chuck Berry of heeft u iets slimmers? Nou, ik begin. Mijn uitgangspunt is dat we een taal moeten hebben voor communicatie met aliens... En als zij met ons willen communiceren, zullen ze ook een taal moeten hebben. En die taal noemen we dan wel Lingua Cosmica. En de vraag is hoe die Lingua Cosmica eruit ziet. En als je eenmaal die taal gedefinieerd hebt, kun je ook proberen om allerlei zaken die je van belang vindt in die taal te formuleren. Maar eerst tussen een taal die de aliens begrijpen. Dat, dat lijkt me al ontzettend ingewikkeld. Hoe, hoe, hoe gaat u daarbij te werk? Ja, je moet uitgaan, uitgaan van het feit dat zo'n taal natuurlijk geen natuurlijke taal is. Onze natuurlijke talen hebben we heel veel met elkaar gemeen. Maar het zijn erg ingewikkelde systemen. Een lingakoskier moet een heel eenvoudig systeem zijn. Dat uh, niet altijd weer interpretatie nodig heeft... En niet alleen dat uh, het interpreteerbaar moet zijn, maar het moet ook in staat zijn om zichzelf uit te leggen. Dat is een heel belangrijk aspect hiervan. Want je kunt wel een boodschap sturen in een vreemde taal in het Engels. Dat wordt toch niet begrepen, tenzij het Engels zichzelf gaat uitleggen. En dat is natuurlijk een groot werk, daar heb je een grote uh, grammatica's voor nodig. Dus het moet een... een heel eenvoudig systeem zijn dat zichzelf uit kan leggen. En moet gebaseerd zijn op universele begrippen. Nou zeggen sommige mensen, en dat is ook al gebeurd, op die platina plaat bijvoorbeeld, staat het getal Pi. Want ja. die, die zijn er zo van overtuigd dat de wiskunde wel universeel zou zijn, dat ook buitenaards intelligent leven daar de regelmaat wel in zou ontdekken. Ja, uitstekend. Le uh, wiskunde is een van de uh, grondslagen die je zou kunnen gebruiken. Hiervoor is ook gebeurd door een uh, project, in Utrecht uit voor professor Freudenthal die heeft het eerste boek geschreven over lingua cosmica. En dat is gebaseerd op wiskunde. En hij, wat hij dus mede delen aan, aan aliens, dat is allemaal wiskundige stellingen. Maar ja, dan kan je nog niet echt communiceren. Ik bedoel, dat is nog dan... geen communicatie. Dus mijn idee is dat we niet moeten baseren op wiskunde, of misschien ook op de wiskunde. Maar we moeten er iets bij hebben. En wij gaan, ik baseren dus bij mijn dingen op de logica. En... Aardse logica dan? Nee. Ik denk dat logica, het is natuurlijk niet bewezen en ook niet gefascineerd over hem, dat logica universeel moet zijn. Logisch begrippen, ja, wij formuleren ze wel in een aardse taal, maar de begrippenwereld die erachter zit, die is, denk ik, niet gebonden aan linguistiek. U denkt dat, dat logica, als het voor ons logisch is, dan zal dat uiteindelijk in het universum ook wel zo zijn? Ja, ik denk het wel, ja. Oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld. En, nou ja, andere zaken die geformaliseerd kunnen worden... waar heel gewone begrippen achter zitten. En hoe gaat u dan vervolgens met, met deze basisveronderstelling uh, te werk? Want, want je wil dus een kosmische taal ont ontwerpen. Ja. Hoe, hoe moet het dan verder? Nou, het uh, ontwerp van een kosmische taal... bestaat natuurlijk daaruit dat je toch een soort van grammatica uh, samenstelt. Alleen een grammatica in Nederlands, Engels of Russisch... dat is ontzettend ingewikkeld. Heel veel regels... Als je voor de logica op wil zetten, dat is heel eenvoudig. In een paar regels heb je alle zaken uh, onder de controle. Dat komt ook omdat er heel weinig operatoren in zitten. Bijvoorbeeld en, of, negatie niet en implicatie. Het zijn maar vier operatoren. En een wiskunde wemelt het van de operatoren. Maar hoe ziet het eruit? Want, want je moet ook nog een lettertype hebben, je moet ook nog tekens hebben. Hoe, hoe ziet ja, die kosmische taal hebben. eruit? Hier werk ik af van Freudentaal. Freudentaal had uh, wiskundige tekens met yeah, subscripts en superscripts. Ik zet alles in lineaire notatie. Dat is heel belangrijk, want berichten moeten we natuurlijk op een signaal zetten. Een radiosignaal, en dat moet dan een lineaire sequentie van tekens zijn. En welke tekens je kiest, je kunt bijvoorbeeld het Latijnse alfabet nemen of een ander alfabet, doet er verder niet toe. Aangevuld met die operatoren en dat zijn er maar drie. En dan heb je uiteindelijk een taal met, met dus uh, regelmaat, tekens regelmaat. die herkenbaar zijn. Ja, maar uh, die de de wordt meteen herkenbaar omdat de operatoren niet veel voorkomen. En wat wordt dan uiteindelijk, uh, stel dat het ontcijferen, uw boodschap aan IT? Dat de boodschap zou moeten zijn. Ik denk dat we inderdaad best wat wiskundige zaken kunnen doorgeven. Nou, het getal Pi is ook wel een moeilijk geval, omdat hij dat uh, niet rationeel is. Maar je begint waarschijnlijk heel eenvoudige uh, zeg maar, gehele getallen, ja, rationale getallen, en dan pas daarna pas irrationale getallen, en, uh, met bijvoorbeeld Pi. En u denkt niet dat die aliens dan denken, goh, zijn ze daar pas? Ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Is dat interessant genoeg voor ze? Ja. Nou, omgekeerd, als wij hier op aarde een bericht zouden krijgen van de aliens, dan zijn er een paar dingen die we zouden weten. Eerst wat kennis en wiskunde. En zo ja, hoeveel? En tweede wat kennislogica. En zo ja, hoe ziet die eruit? Het moeilijke is dat je niet te simpel moet beginnen, want dan slaan wij een simpel, raar figuur. Maar, maar aan de andere genoeg kant, genoeg als je het doen. te moeilijk maakt, dan snappen ze het weer niet. Ja, het moet simpel genoeg zijn zodat ze snappen. Ik kan nog een klein voorbeeld geven. Wij zijn nu gewend aan true en false. Niet waar, dat zit een basisbegrip in de logica, basisconstanten. Maar dat is niet eens, nee, zeker dat een uh, buitenlandse intelligentie ook die twee constanten heeft. Misschien hebben ze wel true. Nou, true die Waarheid lijkt me iets dat universeel moet zijn. Maar false bestaat misschien helemaal niet in een andere... Uh, samenleving. En misschien hebben ze uncertainty daarvoor in de plaats. Dus ik heb een soort van logica gemaakt waar uncertainty in de plaats komt van false city. Het lijkt me wel dat je heel veel leert over, over het aardse, als je probeert uh, iets te bedenken voor het buitenaardse. Nu is er dat protocol in de maak, dat ja. zal, zal elk moment verschijnen. Ja. U bent daar dan straks ook aan gebonden, u bent ja, ook betrokken bij de over, het overleg erover. Is dat zinnig, een protocol? Heel algemeen gesteld. Ik heb het hier liggen, acht punten staan erin. En het komt erop neer dat we dus dit wetenschappelijk uh, op een uh, ernstige, uh, scientifically serious wijze, zullen, zullen dat doen. We gaan niet amateuristisch te werken en allerlei boodschappen de ruimte insturen. We gaan verifiëren of als we iets ontvangen hebben dat het echt een is, boodschap is. En we sturen niet iets terug zonder overleg in allerlei gremia. Dus eerst moet iedereen op aarde het eens worden. Dat, dat duurt meestal heel lang. Ja, ja, dat is natuurlijk een probleem hier. Maar goed, als je dit protocol hebt, dan kun je natuurlijk eerst naar de parties langs die daarbij betrokken moeten worden. En, dan, en die hebben het protocol natuurlijk ook gezien, want het is een internationaal protocol. Dat bij de Verte Naties wordt gedeponeerd. En als u klaar bent met uw project, denkt u dat het ook echt daadwerkelijk wordt uitgezonden de ruimte in? En zo ja, met welk medium? Laten nou, laat ik zo beginnen met te zeggen dat deze link waar die lingua kost mee, die ik gemaakt heb, mijn tweede generatie is. En tijdens de ontwikkeling daarvan, ik heb er een boek over geschreven, onder titel Astrolinguïstiek. Linguïstiek. Tijdens de ontwikkeling daarvan was wel duidelijk dat alle zaken nog niet goed geregeld zijn. Um, dus er komt mij wel de derde generatie, waarin we dus zeg maar wat meer uitdrukkingskracht hebben. Zoals aan die voorbeeldjes blijkt, is de uitdrukkingskracht nog niet zo sterk van deze uh, logica... Ik kan bijvoorbeeld heel ingewikkelde wiskundige zaken toch niet goed uitleggen. is ook niet nodig, vind ik. Maar als je dat zou willen, dan, dan zou het al moeten kunnen. En dat is misschien een probleem met zo'n tweede generatie. De eerste generatie was helemaal moeilijk te begrijpen. denk Ik van dat deze tweede is makkelijk te begrijpen. Maar kan nog niet voldoende uitdrukken naar mijn gevoel. Ik wens u veel succes met het verdere onderzoek. Alexander Alongron, emeritus hoogleraar informatie aan de Universiteit okay, van Amsterdam. Wel Simon Portugies zwart zit hier in de studio. Ja, ooit dachten we ook, ook dat we de hele wereld al kenden... en, en de oude Grieken die dachten ook van als we Atlantis vinden, dan, dan zijn we er wel. Dus misschien moeten we maar onderkennen dat we helemaal niks weten... en dat het zomaar ineens kan gebeuren. Of draaf ik nou door? Nou, ik denk niet dat je... Je draaf al een beetje door, maar, maar niet heel erg. Als het gebeurt, is het natuurlijk heel plotseling. Dus het is niet iets wat je aanziet komen waarschijnlijk. Het is iets wat plotseling staan die aliens voor je neus... of plotseling heb je een bericht. Dat is ja of nee. Maar, maar alles, het helal is naar aardse begrippen althans heel erg groot. Dus ja. we hebben het over vele lichtjaren afstand. Ja. De, dus de kans dat het elkaar ooit vindt in dat eile helal... lijkt mij niet heel erg groot. Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe... Hoe je berichtgeving is en uh, hoe lang je bereid bent te wachten. Als wij een bericht uitzenden, dan kunnen we dat alle kanten tegelijkertijd doen. Bijvoorbeeld met een radiosignaal. En dan uh, bereikt dat over een jaar of drie de dichtstbijzijnde andere ster. En over een jaar of twintig de dichtstbijzijnde bekende exoplaneten. Ja, als, die, als daar levende wezens zijn die dat opvangen en dan iets terugzenden, dan is het dus als, nadat we het uitgezonden hebben, 40 jaar later, is het weer hier, hier aangekomen. Maar dan is het is ook echt een speld in de hooiberg. Je moet ook net precies op het goede punt gemikt hebben. Want als je ook maar een centimeter op aarde verkeerd mikt, dan zit je al miljarden kilometers in de ruimte ernaast. Nou, je kan het natuurlijk gewoon helemaal driedimensionaal uitzenden in alle richtingen. Oh, dat kan. En, ja, dat kan. En dan, en dan, of, of een heel groot veld. En dan heb je natuurlijk alle sterren die in dat veld zitten, die bereik je uiteindelijk wel. Maar het, het is zo verschrikkelijk ver weg allemaal. dat voordat iets teruggestuurd. voordat je iets gevonden hebt en voordat ze dan überhaupt het bericht daar is. en voordat het dan teruggestuurd is, ben je heel veel verder in tijd. Exoplaneten heet dat. Dat zijn planeten die niet rond onze eigen zon. maar rond een andere uh, zon ronddraaien. Dat is denk ik wel het spannendste deel van de, van de sterrenkunde op dit moment. Of. Ik weet niet of het, het spannendste is, maar het is wel een spannend onderzoeksveld. En relatief jong. Ineens ja. uh, vallen ze bij bosjes uit de hemel. Ineens, je leest elke dag wel weer dat er een nieuwe ontdekt is. Meestal met vrij, vrij suffige namen. Ze krijgen nog niet hele spannende namen. Iets van GLC 43258 of zoiets. Ja, ja, dat is natuurlijk een vorm van, van praktisch... Gebruik van, uh, van letters en getallen, net als andere uh, hemelobjecten, die ook eigenlijk bijna nooit meer uh, herkenbare namen krijgen. Wat weten we over die exoplaneten en hoe weten we dat? Nou, we weten heel veel. Uh, we, we kennen zo'n duizend uh, exoplaneten. Hè? Toen ik de laatste keer bijgehouden heb, waren het er ongeveer 700, maar dat zullen er intussen wel weer een paar meer zijn. Ze worden erg snel ontdekt tegenwoordig. En, uh, wat we van weten is, het zijn kleine brokjes. Uh, waarschijnlijk hard materiaal met een gaslaag eromheen. Hè, dus, dus gasreuzen, zoals Jupiter en Saturnus. En sommige zijn ook wat uh, kleiner en steenachtig. Dus sommige lijken ook wat meer op de aarde. En ze hebben een baan om, de, om een ster heen. En soms om een dubbelster heen. Dat, dat is, eigenlijk... is wat we weten. Ja, we weten wat over de baan, maar we weten niet over de compositie van die planeten. We weten niet of ze een atmosfeer hebben. We weten niet of, er, uh, of ze levensvatbaar zijn. We weten niet of er plantjes op groeien. Toch wordt dat vaak gezegd: we hebben nu een kandidaat, nou, die is zo geschikt voor leven. D nou, dat, dat moet hem wel zijn. Nou, dat is dan gebaseerd op de afstand van de ster waar die omheen draait en het type ster waar die omheen draait. Dus als een planeet te dicht bij de ster komt... dan zal er water alleen maar in een gasvorm of misschien helemaal niet eens voorkomen. En als een planeet te ver van de ster afkomt... dan zal, als er al water voorkomt, al dat water bevroren zijn... en dan denken we ook dat het leven niet zo prettig zal zijn. Dus als we onze situatie reflecteren naar het leven op een andere planeet... dus dan zou er vloeibaar water moeten zijn... heb je een soort zone om een ster heen... waar zo'n planeet uh, leven zou kunnen ontwikkelen. En er zijn een aantal exoplaneten bekend waar dat leven. die dus in die levensvatbare zone in ieder geval zitten van de ster. Dus we zien de exoplaneet niet rechtstreeks. We zien zeg maar, zijn, zijn afgeleide. We kunnen waarnemen dat hij afleiden dat hij er is. En op basis daarvan kunnen we afleiden dat hij... Die... Dan waarschijnlijk in een levensvatbare zone zou kunnen zitten. Zo, zo vaak ja, is het. Ja, we kunnen de afstand van. We kunnen, de, de planeet kunnen we soms ook direct zien. Er zijn verschillende methodes om planeten te ontdekken. Maar je kan zien op welke afstand van de ster die planeet omheen draait. Of die baan regulier is, dus dat je gewoon een beetje een nette baan hebt, dat je niet enorme verschillen tussen winter en zomer krijgt, bijvoorbeeld. En je kan meten op welke afstand die zit en wat voor type ster het is. Dus om te bekijken of bijvoorbeeld water in een vloeibare vorm op die planeet zou kunnen voorkomen. En als, dat aan, als daarna voldaan wordt, dan zou je kunnen bedenken van nou ja, misschien dat er dan ook wel leven zou kunnen ontstaan. En er zijn biologen die denken dat op het moment dat je water hebt, dan krijg je ook leven. Dat is bijna niet uit te sluiten. Hebben ze ook seizoenen? Want, want u zegt dat de seizoenen een beetje comfortabel zijn. En hebben ze ook dag en nacht? Weten we dat wel over exoplaneten? Nee, dat weten we niet. Maar het zou natuurlijk heel gek zijn als dat niet zo zou zijn. Uh, er is heel veel... Uh, uh, kijk, een planeet moet om die ster heen draaien. Dus dan heb je sowieso al een verschil tussen de, de, de, de, de ene kant van de, de, de, de, de... Je ziet alle kanten van de ster, zeg maar. Maar als die planeet zelf ronddraait... Wat niet onwaarschijnlijk is. Er is geen enkele reden waarom een planeet zil zou staan zelf. Uh, dan krijg je vanzelf al dag en nacht. En je krijgt als de baan een beetje excentrisch is... of die uh, draaias van de planeet is... niet helemaal uh, loodrecht op het vlak waar de planeet in zit... dan krijg je al vrij snel seizoenen. De seizoenen en, en dag en nacht zijn heel natuurlijke dingen voor een planeet. Ze duren alleen altijd een andere duur dan hier op aarde. Dus, ja, het dus zal een... niet 24 uur voor een dag zijn. Nee. Dus een dag kan ook best 10 jaar duren. Ja, of, of, een, of een seizoen kan ook honderd uh, jaar duren. Dat, ja, dat, dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. Maar wat voor afstanden hebben we het dan over? Over, over zeg maar de, de meest dichtstbijzijnde planeet waarvan we denken, nou, daar zou het kunnen zitten? Nou, de, dichtst, de meest dichtstbijzijnde planeet waar we... Waar, uh, die, die op een dusdanige afstand van de ster zit... dat er vloeibaar water op het planeetoppervlak... zou kunnen voorkomen. Dus zo voorzichtig moet je het formuleren. Is, uh, die heet Gliese uh, 851. En dat is een, uh, een klein sterretje, klein planeetje... En ja, daar zou, die zit in een levensvatbare zone van de, van de ster. En wat is de afstand ongeveer? Ongeveer 20 lichtjaar. 20 lichtjaar. Dus de, de, de afstand die het licht in een jaar aflegt... dat is dus, uh, help me even, 300.000 kilometer per seconde. Ik hoef je niet te helpen. En dan, dat klopt. En dan, dan een, een jaar lang die snelheid... nou, dat, dat red je natuurlijk nooit. En ja, nee. dus dat is... Dat is uh, een lichtjaar is ongeveer 20 biljoen kilometer. En dat 20 keer... Uh, dus het, inderdaad, de het afstand die het licht in, in, in 20 jaar aflegt. Dus als je nu een bericht uitzendt, dan is dat twintig jaar later op die planeet aangekomen. Maar als je er dus zelf ooit heen wil, of zo, als zij hierheen zouden willen komen... dan, dan moet je wel zo ongelooflijk snel kunnen reizen. Nou, je kan natuurlijk wel langzaam langer over doen. Maar dan moet je ook inbouwen dat je wat langer in zo'n ruimteschip moet zitten. Ja, maar zo lang leef je niet. Nee, nee. Twintig nee. jaar wel, maar dat... Uh, 20 jaar red je wel. Maar en 100 jaar of 2000 jaar... Dat en als je dan uh, tegen de lichtsnelheid aan zit, dan, dan staat de tijd ook nog stil. Dus dan, dan kom je niet ontzettend veel ouder aan. Ja, maar dan wordt natuurlijk de rest om je heen wel ouder. En als je nog eens terug wil komen naar de aarde, dan is natuurlijk al je familie al lang uitgestorven. En het, uh, uh, het andere is, als je uh, met, met lichtsnelheid zou willen reizen, kost het ook wel heel veel energie om die snelheid te bereiken. En je moet ook weer afremmen. Moeten we het wel willen, andere... Uh, andere ja, ruimtewezens ontmoeten, Want, nou, waarom niet? Nou ja, misschien omdat ze ons wel komen vernietigen, omdat wij dan de Indianen van planeet Aarde worden. het is met Columbus voor de Indianen ook heel slecht afgelopen. Ja, nou ja, dat, dat is jammer, <laughs> pech zou ik zeggen als dat gebeurt, maar het, het is niet, uh, niet uit. Ja, als dat gebeurt, zou dat kunnen zou dat ook kunnen zijn. En andersom kun je ook afvragen of ze niet hier al geweest zijn. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Koen Vermeeren van de TU Delft, hoogleraar ruimtevaarttechniek. Die was in een afspraak, want die zegt... ja, volgens mij zijn ze er gewoon al lang geweest. Ja, dat, dat mag je heel, dat mag je rustig zeggen natuurlijk. Maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat als ze hier komen en ze hebben dus de techniek om hier te komen... waarom zouden ze dan niet even gedag zeggen? Intussen gaat de NASA nog steeds vrolijk verder met het uitzenden van... Um, Signalen. In 2008 hebben ze nog een signaal uitgezonden. En dat waren de Beatles. We luisteren een klein stukje naar de Beatles. me niet vergissen, hebben ze dit plaatje dus richting Gliese 851 gestuurd. Nou ja, moet je maar afwachten of daar, of daar iemand is die het, die het ontvangt. We hadden nog meer reacties van luisteraars. Uh, zoals wij mensen al meerdere levens kunnen hebben gehad hier op aarde. Uh, kan het misschien ook zijn dat we verder leven daar aan de overkant? Of dat zou kunnen, zou kunnen zijn dat we weer op... Aarde of op een andere planeet terugkeren. Kortom zit het allemaal niet veel ingewikkelder in elkaar. Zijn er niet gewoon meerdere dimensies... en zijn de aliens niet onder ons in de vorm van een vloeibaar gas... of een onzichtbare geest of in een menselijke gedaan? Als sterrenkundige krijg je vast vaak dat soort mailtjes. Ja, je krijgt wel eens uh, dergelijke mailtjes... en je krijgt ook wel eens uh, brieven van mensen die, uh, niet opgelost uh, hebben. die het opgelost hebben. Ja. ja, of je er even naar wil kijken. Hoe groot is nou uiteindelijk de kans? Want, want uh, um, je kan zeggen: Oké, okay, het is goed om er naar te zoeken, het is ook goed om er naar te luisteren, het is ook goed om te kijken of we er ooit mee in contact kunnen krijgen. Maar als je het hebt over kansberekening, tijd en plaats, is daar iets over te zeggen? Ja, het is heel moeilijk om daar een hele harde uitspraak over te doen. Je kan er natuurlijk prachtige berekeningen op doen en, en met, met een hele hoop dobbelstenen gooien... om te zien wat nou die kans is, of in ieder geval bestuderen wat die kans is. Maar ik denk dat alles erop neerkomt dat die kans heel erg klein is. Dat, dat wij het ooit vinden. Dat wij gedurende ons leven ooit contact zullen hebben met buitenaards leven. Ik denk dat die kans volstrekt veel kleiner is dan het winnen van de grote jackpot in de loterij. Maar het gaat technologisch steeds sneller. Dus dingen die vijftig die jaar geleden totaal onvoorstelbaar leken... Die, die zijn nu een makkie. Dus daar zou je hoop uit kunnen putten. Ja, ik denk dat je daar hoop uit kan putten. Maar we, we kunnen ook niet zeggen hoe lang onze beschaving nog blijft bestaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat we onszelf allemaal uh, vernietigen... Of, uh, of, of, en de andere vraag is, kijk, als er andere uh, beschavingen zijn die veel verder zijn dan ons, waarom hebben ze dan nog geen contact met ons gezocht? Of misschien zijn die er al geweest en zijn die alweer vernietigd? Dat zou kunnen. Dat je elkaar net bent misgelopen in de ja, tijd. Ja, dat kan is Dat is natuurlijk ook ja. altijd nog een, een, een mogelijkheid. Ja. Um, dat CETI-instituut dat werd opgeheven, dat is inmiddels dus weer... Uh, in, in volle uh, swing aan de, aan de gang. Toen was er een opinieartikel van meerdere geleerden... die zeiden dat planeet aarde steeds meer naar binnen gekeerd raakt. Planeet aarde wordt provincialer... en verliest geleidelijk aan de interesse voor het buitenaard. Is, is dat waar? Want het klinkt nogal zorgelijk. Nou ja, het is natuurlijk... Uh, ik denk wel dat, het, dat de hoeveelheid... Uh, geld en aandacht die besteed wordt aan intellectuele ontwikkeling... en fundamentele wetenschap, want dat is feitelijk waar je het dan ook over hebt... dat dat afneemt op de aarde, ja. Want in, in de jaren zestig stonden er nog mannetjes op de maan... En, en dat zou nu technologisch niet mogelijk zijn. Dus nou, er bestaat ook ja. feitelijk achteruitgang. Ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je dat, uh, dat, je dat zo zou kunnen noemen, ja. Dat zou toch jammer zijn als wij op aarde geleidelijk aan de interesse voor dat enorme universum verliezen. Omdat we ons, uh, ons zo, zo druk maken over dat kleine blauwe bolletje. Nou, er was ook een reden natuurlijk in die tijd om een mannetje op de maan te zetten. Want je moest natuurlijk wel de eerste zijn. He, als de Russen of de Amerikanen het eerst deden, was toen ontzettend belangrijk. En die drijf hier is er niet zo verschrikkelijk meer. Dus er is ook, dus niet alleen een technologische verandering, maar er is ook een sociale verandering. Ja, dat ging helemaal niet over buitenaarsleven of, of over, nee. over de, de ruimte of over de maan. Dat, dat ging gewoon over onszelf. Dat ging over Amerika en, en, en Rusland. Ja. Ja. Dank Simon Portugies zwart Eindigen we toch een klein beetje somber, maar <laughs> misschien maken we het dan nog mee. Hoogleraar Delen. wat een woord. Sterrenkunde, verbonden aan de sterrenwacht in Leiden. En dit was Labyrinth voor deze week. Als het meezit, heeft u deze uitzending uh, weer wat opgestoken. Volgende week gaat het over hersenen. Meer informatie via onze website www.labyrinth.nl. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Doc Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond hier op aarde. Zijn van de nieuwe week. Zondagdag van 12 tot 2, Radio 1. Echte Jannen, De zinderende show van Pound. Met Jan Roos en. Ikzelf. Ja, geloof, jij moet end zeggen. Ja, dat nou doen we. Dat. Nou, we doen nog een keer hey, wel nieuw. Het einde van het weekend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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. Online. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. bruinzeelparketnl slash monta. Online. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Dit is Radio 1.